Het is nog te vroeg om Olaf Scholz tot winnaar uit te roepen. De Groenen zijn de derde partij met zo'n 14 procent van de stemmen. De liberale FDP en de rechtspopulistische AfD staan in de prognoses op ongeveer 10 procent. En die linken dreigen met 5 procent onder de kiesdrempel te zakken. Over links en rechts zijn nog mogelijkheden voor regeringscoalities. De SPD-leider Scholz vindt dat hij aan zet is om een coalitie te vormen. CDU-leider Armin Lachet wil ook regeren. Het liefst met de Groenen en de FDP. De Groenen sluiten dat niet uit, maar de FDP wil er nog niets over zeggen. Als de definitieve uitslag overeenkomt met de exit poll, dan zal het Scholz zijn die het initiatief mag nemen in de formatie. Hij zou dan Merkel op kunnen volgen als bondskanselier.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 En een restaurant in Nijmegen, dat gisteren werd gesloten omdat het niet op de coronapas wilde controleren, mag toch weer open. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft zijn dwangbevel ingetrokken na tussenkomst van de voorzieningenrechter. Die werd ingeschakeld door het restaurant. De uitbaters moesten op papier zetten hoe ze de coronaregels gaan handhaven. De gemeente is akkoord met dat plan, daarom mag het per direct weer open. Wel buigt de rechter zich nog over de vraag of de gemeente tot sluiting over had mogen gaan. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar landinwaarts is een bui mogelijk. Vannacht overal droog en 15 graden. Morgen in de loop van de dag een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1457 hier op ZFM. SB heet deze artiesten die met een nieuw album Undercover langskomt. Dus ook allemaal werkjes um, ja, van anderen die door haar uh, zijn, opnieuw zijn vertolkt. En dat geldt eigenlijk ook voor Radio Starlight van Asha Elia, ja, oftewel uh, Asher Queen, zo noemden we hem vroeger in ieder geval. Uh, de man is buitengewoon uh, productief, nog steeds eigenlijk wel drie, in dit jaar alleen al drie albums uh, even uit mijn hoofd uh, gemaakt. Het is ongelooflijk, uh, sommige artiesten doen maar uh, nou, eens in de zoveel jaren zijn, uh, een, een cd'tje. Uh, dit album van Asja heet uh, Radio Starlight. En het eigenlijk ook, net als SB, een vertolking van uh, andere liedjes. En dan hebben we het over liedjes van vroeger. Eigenlijk uit de begintijd van de popmuziek. En dan in een nieuw jasje gestoken. Uh, verder in dit programma is even kijken. Uh, Christopher Aard met Arctic Aquarelles. En, oh, wat, een van haar eerste albums, uh, piano muziek. Deva Premal, Maiten en Manuze met een live optreden. Daar gaan we ook een stuk van draaien. De uh, Yoga of Sacred Songs en Chants. Dat is fantastisch album. Er zit ook een DVD bij. En, nou, daar kom je helemaal in de sfeer. Terry Oldfield met Out of the Depths Een fantastisch album. Ja, ja, de oudjes doen het nog goed, zullen we maar zeggen. En we sluiten af met Return to Your Heart. Van uh, Kang Kyo. Ja, maar Japans is, wordt met de dag beter. Uh, dus daar gaan we mee afsluiten. Het is een werkje van, nou ja, ongeveer 10, 12 jaar geleden. Ik wens je heel veel luisteren. Plezier bij Peaceful Radio Show 1457. En mocht je meer info willen, dan kan dat peacefulradio.info. For listening to Peaceful Radio, I'm very grateful that Peaceful Radio plays my music.